Stop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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, The Nightwalk. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Zandvoort FM. 106.9. Radio, radio, Zandvoort. ZFM.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 Goedenavond, welkom en leuk voorbij met een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. We hebben over jou ja, het komende uur, de Nightwalk, met uh, blokjes met Showbiznieuws, de Party Update, Nightwalk 10. Natuurlijk straks vanaf 12 uur we onze eigen resident DJ Mauzo en natuurlijk een hoop muziek. Wat voor muziek, onder andere Caro Emerald, de Back It Up. Zometeen Whitney Houston en helaas verscheen het Maar eerst even muziek van de Grandma Fonacci. Met Why Don't You. Dan zou je denken van, zeg maar niet zoveel. In de dancing doet hij best redelijk goed. In de, de, de mixes van DJ doet hij het ook heel goed, want bijna, bijna elke mixer komt hier wel voorbij. Uh, mouse is gezegd vanavond, komt hij er geloof ik niet in. De vooral wacht een keertje niet. Daarom kunnen we nu de aansopening. Grandma Van Nancy met Why Don't You. Hier op CRM Zandvoort en Dan, Dance for the Family. Bijzonder goede avond, welkom en leuk dat je erbij bent. It too You let other women Make a fool of you Why don't you do right Like some other men do in de jazz-style, zoals je normaal gesproken op zondag uh, of dit hoort bij ZFM Zandvoort. achteraan hoort hier de laatst verschenen hit van Whitney Houston en dat is uh, Million Dollar Bill, maar dan de Freemasons Remix. En de volgende plaats is van Carol Emerald en Back It Up. En ook zometeen nog Suriname en Volendam, oftewel Suriname en Nederland. Kamaru en Jantje Smits met het tuintje in mijn hart. I can stop shaking. Jantje Smit en Damaru, met een tuintje in mijn hart. En daarvoor Karu Emerald met Back It Up. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks, Show Facts. Ja, ik moet je bekennen, ik heb vandaag echt helemaal niks, heb ik echt niks voorbereid. Maar gesproken ben ik de hele week bezig om alle, alle informatie voor jou bij elkaar te schrappen. Maar vandaag was het best wel een beetje kilo-kilo of ik het wel zou halen of niet. Dus uh, ik moet alles uh, live van het internet uh, afplukken. Maar uh, we gaan. Best doen. Last is more. Moet Rihanna gedacht hebben toen ze een doorschijnend jurk uit de kast trok. En waarom zou je eigenlijk nog een bh aantrekken als de tape toch net niet zichtbaar is? Rihanna stal in ieder geval de show tijdens de Fashion Week in Parijs. De vraag is: Heeft ze ook wel een slipje aan of ligt die ook nog thuis? En uh, dan moet je maar even op internet kijken, dan kan je zeker de foto's vinden. Uh, nog meer leuk nieuws. Daar moet ik even spieken, want ja, we moeten alles live doen voor, uh, van, uh, vanaf het internet. Dus is dus af en toe even shakey shakey. Gaan we dat halen? we gaan met die talen en is de computer wel snel genoeg want ja Vrijwillig ombroek hebben niet allemaal van die dure apparatuur. De vriendin van Robbie Williams heeft bij voorbaat al nee gezegd. toen een eventueel huwelijksaanzoek tegen een eventueel huwelijksaanzoek. Robbie wil graag de rest van zijn leven met zijn vriendin Aida Field delen. Actrice Aida wil het ook wel, maar toch wil ze niet met Robbie trouwen. Een vriend van de zaal rondhult in het Britse War Magazine... dat Robbie en Aida beide de liefde voor hun leven hebben gevonden. maar dat ze nooit zullen gaan trouwen. Aida heeft haar moeder al verschillende keren een scheiding zien meemaken en wil voorkomen dat haar hetzelfde gebeurt. Als we niet met Robby, kan er ook geen scheiding komen. Aida wil... De geweldige relatie die ze nu heeft met Robbie niet verpesten door een trouwerij. Robbie, aan het tegen, wil graag trouwen, maar heeft begrip voor Aida, haar angsten. Ze hebben daarom besloten niet te gaan trouwen, maar wel samen oud te worden, zijn vriend. Een trouwerij zit er dus niet in, maar de gezinsuitbreiding behoort wel tot de opties. Robbie en Aida zouden graag samen kinderen willen en zijn serieus van het maken om een gezinnetje te beginnen. Volgens geruchten willen ze twee à drie kinderen en hebben ze een lijst met namen al klaar. Ook heeft Aida al gezegd dat ze huismoeder wordt wanneer de kinderen. Komen en haar carrière zal dan bestaan uit kinderen koken, schoonmaken en voor manlief zorgen. Nou ja, dan moet hij toch eens beter zijn best doen. Wat ik bedoel, de laatste tijd hij heeft hij eindelijk weer een hit gemaakt, maar tegenwoordig doet hij het erg rustig aan. Of hij heeft waarschijnlijk zo ongelooflijk veel geld dat het gewoon allemaal niet zo belangrijk is. Maar ja, zij hebben ook niet te klagen natuurlijk, dus voorlopig geen kinderen, dus voorlopig kunnen ze nog genoeg geld bij elkaar sparen. Mika was de gast bij de Britse radiozender BBC en speelde daar een aantal van zijn Nieuwe nummers. Ook speelde hij een cover van Lady Gaga. omdat hij volgens eigen zeggen een grote fan van de dame is. Mike cover in het programma Radio One Life Lounge, de hit Pokerface. Klein detail is dat Lady Gaga een paar maanden eerder ook de gast was bij BBC. En toen precies dezelfde uitvoering van Pokerface zong als Mika nu deed. En uh, ja, je kan het verschil horen, moet je even op iedereen kijken. Dan kijk je naar uh, Mika met Pokerface en uh, de Lady Gaga cover, zo heet dat. En uh, ja, dan kan je vergelijken wat er nou. Is. Precies beter klinkt. En als we het over Mika hebben, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar er gingen wel geruchten rond dat hij, uh, ja, dat hij homo zou zijn. Nou, hij heeft, uh, hij heeft eerlijk bekend, hij heeft uh, vriendinnen en kinderen, of vrouwen en kinderen, maar in ieder geval hij uh, is er niet vies van om het ook met een man te doen. Hij komt er redelijk voor uit dat hij, uh, ja, allebei uh, graag, uh, ja leuke dingen bij doet, laten we nog houden. CFM Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. We gaan terug naar die muziek, want daarom zit je natuurlijk gekluisterd naar de radio. Zometeen Edward Maya, maar eerst nog death Mouse en Cascada en I Remember dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Web. Is de party update? De party update, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond? Vanuit best doen, want ook dat heb ik niet voorbereid. Ik moet ja, alles even snel van het internet afhalen en van de flyers die ik dan uh, meegekregen heb. Vanavond al zand, dan beginnen we even met Framebusters in Escape in Amsterdam. Vanavond met onze eigen Zandvoortse Ray en Hij doet het samen met Mark Benjamin, Stephen K en Miss MC Miss Bounty. En vanavond in Escape Deluxe hebben we Joshua Walter. En uh, wat voor feestjes hebben we nog meer? Ja, ik moet even pieken en dan uh, moet ik iedere keer even de leuke feestjes eruit uh, knippen. Dus misschien als ik was vergeten, ben mijn, mijn excuses daarvoor, want ja, het is allemaal live. En live moet ik alles gaan opzoeken. Vanavond in Hotel Arena, Reason 3-year anniversary. En dat is House Electric, Sydney Sid Samsung, de Plexicon d rashid Sheet, Gilton Franklin, Marvelous, Mark Jr., Robert Fieldgood, Lena N. Rockets, Rash to Rich, Ray Fox, Jim Aski, MGP, Smash. DJ 6, bekend van meerdere top 10 hits, uh, Sir Edward, uh, Deep and Lazy en nog een meerdere. Ik heb even de belangrijkste en de bekendste eruit gehaald. Vanavond dus in Hotel Arena. Uh, wat hebben we nog meer vanavond? Moet ik even kijken, we zitten op zaterdag 3 oktober, ja dat zijn de feestjes voor vanavond. Uh, uh, ik zweer het je, die computers van tegenwoordig ze zijn niet zo snel als dat ze zouden moeten zijn. Uh, vanavond in de Wester uh, Gastfabriek. Westhouder Wester Gastfabriek moeten we tegenwoordig zeggen. Awakenings Weekender. En dat is uh, met uh, Jerome, Remy, Kenny Larkin, Sir John, Billy Nasty, Luke Slater en Gabe Sam. Dat vanavond in de Gashouder Wester Gastfabriek. Dus uh, Awakenings Weekender. Zaterdagavond de wandeling over het strand door de duin en het centrum van Zandvoort. Vanavond in de Panama. hebben we een leuk Latin feestje. Latin lovers 4 year anniversary. En dat is met Roog, Sonny James, Ryan Marciano, Chris Roe, Jasper Klaas, MCD en MC Crown. En vanavond in de Panama in Amsterdam uiteraard. En nog meer leuke feestjes in Amsterdam, moeten we even kijken hoor. Wester-Unie, um, Wester... -Unie -westen. Nee, nee, dit is hetzelfde, daar kom je vanzelf tegen natuurlijk. Nee, ik moet zeggen, vanavond weinig spannende feestjes, gaan we even kijken wat dichter bij huis. Vanavond in de Lichtfabriek in Haarlem, iets dichter bij huis. Vanavond ook Sonory James, die heeft het vanavond heel erg druk en Ryan Marciano ook, twee, zijn twee handen op één buik. Het zitten waarschijnlijk al bij dezelfde auto. Vanavond uh, taste dit in de liftfabriek met Sonny James, Ryan Marciano, Baggy Bagel Beach, Daniel Bovi, Roy Rocks, Alex Cruz, Zandvoortse Alex Cruz, Jetro Angotta van percussion en Lex Empress. Dat in de lichtfabriek in Haarlem. Eh, nog meer in Harlem. Kijken of we de stalker ook in het lijstje hebben staan. Ik mis in de stalker. Nou, in ieder geval, je weet de stalker te winnen. Kromme helboogsteig. Tot uurtje uh, of vijf. Zal uh, het iets leuks doen, dacht ik zo uh, eventjes vanavond in de stalker. En tot zover ook een heel kort lotje met, uh, met nieuws. We gaan terug naar de muziek. En wat voor muziek? Dat doen we met een uh, stevige beat, dacht ik zo. Uh. Nederlands talent, bekend geworden door YouTube. Tegenwoordig werkt onder contract van Justin Timberlake. Hier is Esme Denters. Met Admit It. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Ram. Night. You at you out of your head. I can tonight, you really want it back. for sale i don't need it you i don't need it just don't need it i don't need it come on i don't need it i it i got options Any money and What's a long time ago? 105. You wanna spend my time? Yeah. Yeah. You wanna spend my joy? You got love for stay I don't need it, Chick -uh. I don't need it, eat it don't need it, don't need it, I don't need it, Zonder idols, topstar en wat dan ook. Of uh, die x wereldberoemd kan worden... onder contract ontstaan bij de meest uh, populair... de meest beroemde artiesten. Dat was muziek van Esme Denders met uh, Admit It. Haar uh, tweede hit alweer. En... Uh, Daarachteraan horen we Jamie Foxx, filmster, artiest, showbizman, whatever. Jamie Foxx, samen met Tim Maland met I Don't Need You. En de volgende plaat is van Nashi, en uh, misschien ken je het wel, jaartje of honderd geleden, Shanice, I Love Your Smile. En uh, daarvoor werd hij ook nog eens. Een mini Ripperton hij heeft het ook ooit eens. Uh, het originele schouw van Mini Ripperton. Hierdoor worden gedaan door Nashy met Loving You, de Mike D. Radio Bass Mix. En ook onderweg nog muziek van de eigen bodem. Flinke naam met als ze langsloopt. Dat nu hier op CFM Zandvoort. Maar eerst Loving You, de Mike D. Radio Bass Mix van Nashy. Loving You is easy cause you're beautiful. Hello. I've been searching to find that one just think I'm Loves me, completes me, completes me, takes me, higher. I can't stop the way I feel The emotions get the best of me, when my heart is destined to become a part I love it when you talk to me, I can't get enough I love it when you come to me, I tremble at your touch oh, you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 Ze zijn een beetje bruin, een beetje groen. En als ze lopen, laat ze die heupen ze lekker zwingen dat ik mee wil doen. Mijn hart stopte even toen, ze stopte bij die goal. Ze gaf een hand, hij gaf een zoen. En ik weet niet wat het is, maar volgens mij wil ze niks van me weten. Kijk maar, ik sta dus vreten. Maar stel nou dat ze met de man is. Uh. Ze kijkt maar aan, ik doe of niks aan de hand is. Wat was dat? Was dat een lach of was dat ik? Was dat een move? Maar ik snapte niks van die blik, shit. Maar kijk, ik liep nog bijna de rook. Maar ze zit zo in mijn hoofd. En straks wordt het nog m'n doof. En ik weet niet wat het is. Maar dit is zo niks voor mij. Ik ben er zo niet bij. Maar voelt ze dit ook voor mij? Ze loopt langs, ze loopt me zo voorbij. Ik hoor stil als ze langsloopt. Bijna in mijn buik als ze langsloopt. Ik raap m'n moed bij elkaar als ze langsloop Maar bij mij zo is zoals hij met een kansloos. Ik word stil als een lam sloop. Pijn in mijn pijn als een lam sloop. Ik raap mijn voet bij elkaar als een lam sloop. Maar bij een beide zonen staan en ik kansloos.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 Ze loopt langs en loopt mijn zon Ik weet niet wat er met me is. Maar volgens mij ben ik verliefd op die muziek. van Nederlandse bodem. Ik muziek van flinke namen. En als ze langs loopt. En dan voor Nashi met Loving You. En ik zei Janice met I Love Your Smile. Nou, het was, uh, het was van het album van Janice. En uh, ja, op dat album staat ook het nummer Loving You. Die draaiden we toen uh, 100 jaar geleden in de Sesto Senso. Die tegenwoordig niet meer bestaat. Volgens mij heden de tegenwoordige, uh, mag de naam niet noemen, maar die uh, toko. Van Alex is het tegenwoordig, hè? De eigenaar heet zo. Uh, het is even tijd voor dus heel, uh, heel, heel, heel anders. Ja. This is, is the Nightwalk 10. The Nightwalk 10. Wat staan we deze week op een en wat is deze week nu binnengekomen? Nou, kan je vertellen. We gaan eens even kijken of die lijst er beter is. dan twee weken geleden, want twee weken geleden was het gewoon. Uh, de, de, de, de top 5 was gewoon echt exact dezelfde als uh, die week daarvoor. Dus ja, het was een beetje een lullige optelsommetje. In ieder geval deze week op nummer 10 vinden wij... Um... Pitbull, I Know You Want Me, Kala Otje... Vorige week stond hij nog op 7. Drie plaatsen gezakt op 9. Ook gezakt. Vorige week stond hij nog 6. 8 Agnes met Release Me. Deze week de hoogst nieuw binnenkomer in de hitlijst. Is Chucky en LMFAO met Letter, Bass Kick en Miami Beach. Deze week dus op uh, nummer 8 nieuw binnengekomen. En ook eveneens de enige nieuw binnenkomen deze week in de lijst. Op nummer 7 vinden we, vorige week kwam die op 9 binnen... Mike Candice en Jack Holiday met Zambia. Op nummer 6 één plaatsje gezakt voor Cascade met I Remember. Op nummer 5 één plaatsje gezakt eveneens voor David Future featuring Kelly Roll-Up When Love Takes Over... Op nummer 4 deze week, 4 plaatsen gestegen. John Marks Project, featuring René Proger met Slash Hammer. Deze week op 3 blijven staan op 3 Cascade. Met Evacuate the Dance Floor. En op deze week op 2 blijven staan, ja hoor. David Guetta featuring ACO met Sexy Bitch. Deze week op één. Vorige week ook op één. De plaat die je nu gaat horen: nummer 1 uit de Nightwalk 10. In, in, in, in al die andere dance-hitlijsten. Een plaat die in 2008 ook al een paar keer uitgebracht was. In dit jaar, hij in januari, ook nog een keer uitgebracht. Op een promo-release day. En nu dan eindelijk breekt hij door als gigantische plaat. Op nummer 1 deze week: Ina met hart. En daar ga je nu naar luisteren. Hier op CFM Zandvoort en Dance for the FM. De nummer 1 uit de Nightwalk. Dan, Ina, dat nu hier op de radio. Nightwalk, Nightwalk, Nightwalk. Dan. Dan. Dan, number one. away. Met Hot de Play and Win Radio Version. En zo komen we weer een eind aan het eerste gedeelte van de Nightwood. Zo meteen vanaf 12 uur weer naar onze eigen Resident DJ Milzone. Uur lang, live op je radio. Is er is even lekkere muziek. De dag van David May en Superstar. Als er nog tijd over is, ja, tijd is er vast nog wel over. De Club met Shake It en misschien ook nog Chesto. Maar eerst nu hier op de radio, David May. Ik zou zeggen, tot de andere kant van 12 uur.